5 uur. 5 Het NOS-journaal. Gert Kluk. Minister Schultz eist opheldering van NS en ProRail over winterproblemen. Veel belangstelling voor demonstraties in Rusland. En onderwijsgroep Amarantis kampt met grote financiële problemen. Het weer vanavond en vannacht koelt het sterk af. Het wordt vannacht tussen min 10 en min 15 graden. Morgen bewolking met in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Middagtemperatuur rond min 3 graden.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 bij binnenkomst van het Centraal Station? In nee, Nijmegen moet ik oh. ja, afwachten totdat hij komt. Maar in dat Centraal Station zelf is het chaos. Nee, mensen worden ongeduldig Wacht, he, ja. van het wachten. Vindt u ervan dat het weer mis is? Ik vind er niet zoveel van, ik, ik ondergaat. En hoe is de informatie voorzien? Die moet je zelf opzoeken, ja. de centrale hal staat afgeladen vol met mensen. Die staan allemaal te wachten en te kijken op het nieuwe... Vertrek en aan de aankomsttijdenbord. Daar staat één trein op, een sprinter naar Zwolle. Gratis kopje koffie, mevrouw? Ja, ja dat wel, ja. Maar ik sta hier ja, drieënhalf uur te wachten. Drieënhalf uur? Ja, ik kom van Alphen aan de Rijn en ik moet naar Apeldoorn toe. Maar nog geen bericht. Er zal een stoptrein ingezet worden, maar van oh, niks gehoord. Ja. ja, ik dacht dat het wel lang zou duren, maar ik had op de website gekeken en daar stond dat alles nog wel redelijk zou rijden. En toen kwam ik hier aan en ja, er staat maar één reis op het bord. Dus, uh... Is dat raar? Dat er aan de ene kant dus op de site iets staat en in de praktijk het anders uitpakt? Dat is uh, denk ik wel raar, ja. Dat kunnen ze wel beter communiceren. Ja, zeker. En iedereen is aan het bellen. Ik weet niet wat je wil, maar wij komen hier niet weg. Is er een beetje informatie Voorziening nog op de mobiele site. De site is nog wel bereikbaar. Ja, maar net deed hij het de hele tijd niet. Oh. Ze hebben beloofd. Wanneer was het? Vorig jaar? Vorig jaar. Dat dit het, jaar wel het, wel het ja, ja, dat dit jaar beter zou worden, maar uh, ik heb het gevoel dat het veel erger is. Ja. Waar is iedereen? Ik zie er maar. NS-medewerkers. Ja, en er staat maar één iemand. Natuurlijk gaan er honderd mensen omheen staan. Ja, en dan sta je in een rij van. Uh, weet ik veel hoeveel mensen? En dan denk ik, waar is iedereen? Waar zijn alle medewerkers van NS? Er wordt opgeroepen dat de bussen ingezet worden, maar ze kunnen beter zeggen één bus. Er is tot nu toe één bus geweest. Dan denk ik, ja, hoe beter om. Er wordt één bus ingezet voor al die mensen hier. Bedankt, NS. Boze reizigers dus vanmiddag op Utrecht Centraal. Zojuist sprak ik minister Schultz... en zij reageert op de problemen van de afgelopen 30 uur op het spoor. Ik wil het zowel van NS als van ProRail... hoe het kan dat met alle... Investeringen die de afgelopen periode zijn gedaan om het spoor winterklaar te maken, toch uh, ja, het weer niet lukt deze dagen. En het ook de komende dagen nog moeilijk blijft. Dus ik heb ze gevraagd om uh, uh, een analyse of de afspraken die we gemaakt hebben ook gedaan zijn. En uh, ja of er eventueel nieuwe dingen aan de orde zijn. Kennelijk zijn die afspraken niet nagekomen, anders waren er geen problemen geweest. Nou ja, dat is uh, nog te vroeg om te zeggen. Ik weet bijvoorbeeld, we hebben ook uh, natuurlijk ook meegekeken. En niet alleen maar vertrouwd op die afspraken. Dus ik weet dat ze voor de winter alle wissels gecontroleerd hebben. Maar ook vorige week nog. Alle 5500. En toch uh, gaat het mis met uh, de wissels. Dus ja, het is uh, vooral van belang te zien. Wat is dat precies? En wat is techniek en infra? Maar ook. Uh, wat je moeten doen met je procedures? Moet je bijvoorbeeld eerder afschalen? Eerder een alternatieve dienstregeling? Uh, zodat je misschien minder uh, vast komt te zitten. Nou, hetzelfde hebt u een jaar geleden ook gezegd. Het is een beetje een herhaling van zetten. Wat moet u doen om de NS wel zover te krijgen in ProRail dat het goed komt? Nou, nogmaals, ik kijk nu eerst wat is er precies gebeurd afgelopen dagen. Uh, maar wat ik nog belangrijk vind, is dat ik nu ook iemand in ga schakelen die uh, internationaal ervaring heeft op dit vlak. Dus ik wil gewoon een externe, bijvoorbeeld uit uh, Zwitserland, die veel meer met dit soort koudweerproblemen te maken heeft, die gewoon er ook eens even naar kijkt. Wordt de NS onder curatele gezet in ProRail? Uh, nou ja, ze moeten nu vooral zorgen dat het opgelost wordt. Dus op de curatele zetten heeft nou even niet zoveel uh, zin. Je nee, houdt uh, deskundigheid van buiten huurt u in om de op, op zaken te stellen? Nou kijk, we hebben goede afspraken gemaakt vorig jaar. En die hebben ze voor wat ik kan zien ook nageleefd. Ik kan niet alles zien, dus daarom wil ik nu ook soort op wit kijken wat er wat precies mee gebeurd is. En toch gaat het mis. Ze betekenen dat de dingen die vorig jaar bedacht waren, gewoon nog niet afdoende zijn. En ik wil nu graag een expert erbij hebben, internationaal, die vaker met dit bijltje gehakt heeft en ook kan zien... Of onze infrastructuur niet voldoet, of dat we het in de procedures niet goed doen. Dat was minister Schultz. De Tweede Kamer eist een spoeddebat over de problemen door het winterweer. Ook vandaag rijden er een grote delen van het land dus nauwelijks treinen van en naar Utrecht. Waar meer dan duizend reizigers, zijn, duizend reizigers zijn gestrand te rijden nog de hele avond alleen stoptreinen in pendeldiensten. En later vandaag maakte Ns bekend hoe de dienstregeling van morgen eruit ziet. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. In Moskou zijn grote demonstraties gehouden... van voor- en tegenstanders van premier Poetin. De organisatoren beweren beide dat er een enorme opkomst was... van meer dan 100.000 demonstranten bij hun eigen protest. Zo zei Poetin dat hij verrast was dat er zo ontzettend veel mensen... vrijwillig hun steun hebben betuigd aan hem. De organisatoren achter de tegendemonstratie zeiden hetzelfde... over hun protest. In het hele land werd vandaag betoogd voor vrije verkiezingen. Volgende maand kiest Rusland een nieuwe president.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 Vorig jaar raakte Lowlands ook binnen twee uur uitverkocht. De kaartjes zijn dit jaar 20 euro duurder. Volgens de organisatie komt dat door het hogere btw-tarief. Lowlands-directeur Erik van Erenburg. Die angst voor die btw verhoging voor ons festival, die voel ik niet zo. Waar ik, waar, ik, waar ik natuurlijk wel een beetje angst voor heb, is voor de rest van de sector. En dat mensen gewoon minder naar, naar popmuziekconcerten gaan. Die twee tientjes kun je toch een keer voor de Paradiso bijvoorbeeld. Die heeft meneer De Jager nu in zijn Het festival wordt in augustus gehouden. De alternatieve elfstedentocht is gewonnen door Jens Zwitser. Op de Waisenzee in Oostenrijk reed Zwitser in de laatste 30 kilometer in de extreme kou als zijn collega's op grote achterstand. Op bijna twee minuten eindigde Jouke Hogeveen als tweede, Robert Bovenhuis werd derde. Zwitser deed over de tocht van 200 kilometer iets meer dan 5 uur en 40 minuten. Bij de vrouwen won Carla Zielman, zij deed er ruim een uur langer over. De hoofdpunten van het nieuws, minister Schultz, wil externe hulp inhuren om de problemen op het spoor op te lossen. Miljoenen tekort bij onderwijsgroep Amarantis, verwacht wordt dat er tussen de 100 en 200 banen moeten verdwijnen. En het Lowlands Festival is opnieuw in twee uur uitverkocht. Ja. Dit was het uitgebreide NOS Journaal, dan nu langs de lijn. Presentatie Dionne de Graaf.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 Goedemiddag dames en heren, tot zes uh, uur zijn we bij u met het sportforum van Langs de Lijn. We praten met Arno Vermeulen, Roland Oldmans en Tom Boot over uh, de sport afgelopen week. We waren bezig met het bekervoetbal, we hebben PSV behandeld. Dan gaan we eens naar de volgende wedstrijd. Herenveen was in Arnhem, Vitesse de baas met 2-1. We luisteren even naar Herenveen trainer Ron Jans. Ja, het enige wat je kunt zeggen, had het misschien uh, nog meer, uh, uit, beter uit kunnen spelen, maar... Uh... Bijna niks weggegeven eigenlijk. En uh, ja, heerlijk. Half finale. Kan iemand Heerenveen in deze vorm nog stoppen, Arno? Nou, het lukte Roda gisteren bijna. Ja, dat scheelt dat er heel waar, weinig. Dat is waar. Uh, ja, het is wel een topweek voor ze. Het ja, is een topperiode natuurlijk ja. al voor de winterstop. Kijk nog maar eens waar ze stonden in uh, oktober, denk ik. Echt uh, laag. Daarna hebben ze een geweldige serie gemaakt. Eén uh, keer voor de winterstop nog een tik gehad van, PSV. Ja. Maar daarna ja. gewoon weer de draad uh, opgepakt. Dat is heel knap. En... En een voetbalaftal moet wapens hebben, vind ik altijd. Waarmee je wat kan doen. En dat hebben zij uh, uh, op een aantal plaatsen. Uh, Dost is geweldig in vorm. Uh, de, uh, je hebt een topscorer uit de Eredivisie weer in Heerenveen. Daar hebben ze wat geweldige neus voor. Narsing, een van de beste vleugelaanvallers op dit moment in, in de Eredivisie. Acaï die ontbreekt, daar hebben ze eigenlijk helemaal geen last van qua prestaties. Middenveld is belangrijk. Uh, er speelt een Belg. Kums uh, valt bijna niemand op, denk ik. Maar heel nuttig voor dat team... En Elm, uh, Jurisic. Nou, het is knap, gehouden leeuwen achterin. En uh, ze staan nu vierde in de Eredivisie en ja. zitten in de halve finale van de vijfde. Vierde zitten nu in de halve finale van, uh, van de beker. Het meest opmerkelijke blijft natuurlijk dat de trainer na dit jaar vertrekt. Ja, een idioot eigenlijk. Een raar, een raar verhaal is dat dat al veel eerder naar buiten is gekomen. Doen ze dit al voor de trainer? Hoe werkt zoiets? Nou, het is, het is vaak zo dat op het moment dat het al bekend is dat die trainer weggaat, dat het team daar niet per definitie beter van gaat presteren. Dus nee. het is des te knapper dat juist dit team eigenlijk vanaf het moment dat het bekend is geworden, beter is geworden. Het lijkt wel of die spelers eigenlijk hiermee zeggen: jongens, wij staan volledig achter onze coach. Ja. Dat vind ik wel een bijzondere situatie. En ik vind inderdaad een team is op dit moment wat buitengewoon goed presteert. Uh, Arno merkte terecht dat we één wedstrijd dik verloren is. PSV, dat is toevallig wel diegene tegen wie ze nu in de halve finale van de beker moeten. Dus het is geen gelopen koers dat ze in de finale zullen staan, wat mij betreft. En als sajan detail, dat ze geloof ik de zaterdag daarvoor ook tegen PSV spelen dan in Eindhoven. Dus dat is wel weer een, een, een cruciale paar dagen geworden. Maar ik vind Herenveen inderdaad uh, op dit moment een heel constant team. En uh, ik ben ervan overtuigd hij zei, dat. Terecht hebben nog geen puntenverlies opgelopen... waardoor de afwezigheid van ACID. maar als hij erbij komt worden ze echt wel weer sterker. Ja. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar het is, uh, is, is dat gek dat het, uh, nou ja, zoals het nu loopt... het team is helemaal niet anders geworden. Het zit dus echt in de spelers. Dus de spelers hebben de handen in elkaar geslagen... en hebben gezegd, dit moet anders. Ja, Werkt het zo? Nou, het team is op bepaalde plaatsen wel een beetje ingevuld. Hè. Kums is, uh, is een, een nieuwe jongen op het middenveld. Die is natuurlijk uh, dit jaar pas bijgekomen. Dat kan een tijdje nodig hebben. Uh, Narsing ontwikkelt zich nog. Hè. Ja. Een, een ja. jongen die, pas, uh, die moest eerst nog de concurrentietijd met Berends uitvechten. Ja. Goeie zaak geweest voor Heerenveen. Achteraf, makkelijk praten. Dat ze natuurlijk Berends hebben laten gaan. Transfergeld voor hebben gekregen. En Narsing ja, vind ik beter dan Berends. En dat zie je nu ook wel. Assist uh, 12... Ik geloof vijf doelpunten. Dat zijn fantastische cijfers. Dat haalt Berends bij, uh, bij AZ uh, lang niet. Dus ze hebben daar ook weer een goede keuze gemaakt uh, binnen het elftal. Ja, maar spelers in ontwikkeling dus. Spelers ook in ontwikkeling. Spelers die gewoon beter worden. Dorst heeft ontzettend kanaal gekregen. Precies een jaar geleden. Uh, we herinneren ons de beelden nog goed. Transfer op de laatste ja. dag van de winterperiode. naar Ajax ging niet door. Hij was maanden de kluts kwijt, uh, schopte tegen de paal in plaats van tegen de bal... maakte ruzie met iedereen, uh, liep daar met een ontzettend uh, nors gezicht rond. Dat heeft eigenlijk tot het einde van het seizoen uh, geduurd. Het is knap dat hij vooral, want hij moet het doen... maar ook mensen om hem heen misschien, het voor elkaar hebben gekregen... dat hij alles opzij heeft gezet. Dat hij nu weer de dorst is van de periode voordat Ajax interesse, interesse had. Dus er is wel wat gebeurd. Maar ze komen van ver. Uh, twee jaar geleden was het elftal uh, ook ver weggezakt eigenlijk. Uh, vorig jaar ging het... Uh, Echt heel moeizaam. Maar nu gaat het wel heel snel omhoog. En ik denk ook dat ze echt tot het einde van het seizoen... wel op deze plaats of in deze buurt kunnen blijven. Ik zou geen reden weten waarom dat echt in elkaar moet zitten. Ga, gaat, uh, gaat Ron Jans afscheid nemen met een prijs? Nou, nou ja, hij zal wel <laughs> Europees voetbal halen. Hij staat 4-5, samen met Ajax staat hij gelijk. Hij ja, staat boven denk... Ajax nu. Wat? gisteren ja, staat hij oh, boven ja. Ajax. Oké, <laughs> ja. natuurlijk. He. Maar... Het valt nu, het is heel moeilijk te analyseren... hoor. maar die moeilijke periode en ook de eerste periode van deze competitie... zie ik als een proces. En wat dorst heeft doorgemaakt... en de lelijke dingen tussen dorst en de trainer... was misschien noodzakelijk om nu zo te komen. Want ze hebben bijna hetzelfde elftal. En in die zin zie ik het ook als een prestatie van de trainer... En dan zou je kunnen zeggen: het is jammer dat hij weggaat. Nou. Maar we hadden net voor de pauze hadden we het even over Alex Pastoor. Of nee, ja, hadden we het samen over. Nou, er lopen genoeg goede trainers rond die dat weer op kunnen vangen. Hoor. Nog heel even over, dat vond ik grappig met uh, Gerald Sibon. Gisteren was dat nou echt zo dat hij erin gebracht werd... om toch even te scoren tegen Roda? Nee, nee, nee. het was te mooi hè. Als Sibon op 37-jarige leeftijd tegen iedereen heeft gescoord in de Eredivisie... behalve tegen Roda. Ja, en je moet hem inbrengen omdat je achter staat. Hè, want hij stond. Uh, uh, het was 2-3 voor Roda op dat moment. Ja, de eerste de beste bal die hij over is. Ziet, die kop hij erin. En uh, hij speelde trouwens gewoon goed... Hij was gevaarlijk de laatste 20 minuten. Hij zorgde echt voor een impuls. Ik zag hem eerder in het seizoen invallen dat ik dacht... ja, dat is over. Dat boek is gewoon dicht. Hij, hij kan niet meer lopen. Uh, maar dat zie je maar weer. Je moet de spelers niet te snel afschrijven. En hij heeft toch nu, ik geloof, drie doelpunten gemaakt. Maar als pinzitter is hij nog van nut... En als je als tegenstander en Dorst en Sibon moet afstoppen... nou, dan is het echt lastig en dat kon je ook wel zien. Daar is echt problemen mee. Ja. Volgende wedstrijd. In Alkmaar uh, was er een uh, voetbalfeest. Gaande AZ speelde thuis tegen GVVV. De amateurs uit Veenendaal uh, kwamen ook nog op voorsprong. Dat zagen meer dan 2500 meegereisde fans. En ook Roy Berends, daar is hij, van AZ. We wilden natuurlijk uh, snel scoren. Uh, we hadden gelijk eerst volgens mij een kans.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 Nou, en dat gebeurde ook. Ze wonnen met uh, 2-1. Uh, Roland, is dat een. Um, ja, voor zo'n ploeg, zo'n grote ploeg als AZ, Is AZ, uh, laten we het er niet meer over hebben. We hebben gewonnen klaar. Ik denk wel dat het zo zal gaan, ja. Maar het is vervelend om... Uh, nou ja, die, ja, iedereen roept kan natuurlijk... Je al, ja. Eigenlijk als grote ploeg kan je alleen maar uh, afgaan tussen aanhalingstekens. Ja, nou ja, bedoel, bedoel je ik. moet met 10-1 winnen, dan doet ja. het goed. Of 10-0 eigenlijk, zelfs. Die ene mag al niet. Nou, dan zit er een paar minuten in, die eerste er al in. Maar je ziet het bekervoetbal waar je ook kijkt in Europa. Je ziet de raarste uitslagen ploegen uit de derde uh, divisie... In, in het buitenland die in de finale staan. Dus bedoel, je moet toch elke keer maar winnen, dit soort partijen. En dat heeft AZ gewoon gedaan. Staan, Gewoon in de halffinale, inderdaad, uh, strikt eromheen... en op naar de volgende ronde, ja, wat precies. mij betreft. Klar. Hoe, uh, hoe zien ze dat in Alkmaar, denk je? Is dat inderdaad uh, klaar nou, inderdaad, over? Er, er lag nog een nachtmerrie van, van IJsselmeervogels... Ja, ja. waar ik ooit als uh, AZ-fan uh, ja. uh, uh, bij geweest ben. Echt drie nachten niet van geslapen. Kon je echt niet voorstellen dat je van IJsselmeervogels zou verliezen met Jaan de Graaf. Uit wraak hebben ze natuurlijk Jaan de Graaf toen gewoon overgenomen van uh, IJsselmeervogels. <laughs> toen was dat probleem opgelost. Ook al spelen die alleen op zaterdag. Maar uh, ja, nee, dat kan je een keer gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, het was heel moeizaam. Die goal was misschien een beetje, <laughs> een beetje lucky, maar het was wel een prachtige goal. Ja. Die spits die, die ook wel tegen Celso geloof ik, scoorde. En uh, daar kwamen ze op voorsprong. Nou ja, dan is het toch heel moeizaam. Het zegt ook wel iets over de periode waarin AZ uh, nu zit... Ik geloof dat ADO AZ doorgaat vandaag. Er zou misschien nog een keuring komen van Kevin zegt Nou, Ik denk dat ze stiekem een beetje hopen dat hij misschien afgelast wordt. En dat ze een paar dagen de tijd hebben om toch even bij te komen... van de afgelopen weken en wat er allemaal gebeurd is. Dit ging ook niet makkelijk. Natuurlijk, AZ in topvorm wint wel veel makkelijker van GVVV dan, uh, dan zoals het nu ging. Maar oké, okay, halve finale. AZ-Hirakles voor AZ. Ja, misschien toch wel de meest gunstige... Loting moet je ontzettend mee oppassen, want Heracles heeft een, een heel goed elftal. Maar is thuis ook wel weer sterker dan uit. Uh, dus ja, voor AZ is het de mogelijkheid om echt een prijs te winnen. Om de, om de, om de beker te pakken. Mm. En uh, los van wat er in de competitie gebeurt, is dat natuurlijk ook niet iets dat elk jaar gebeurt. Was jij erbij, Ton, eigenlijk, bij die wedstrijd? Ja, uh, ik heb het gezien. En, kijk, ik vind ook, uh, een grote club zei je tussen haakjes... Wij keken naar het AZ, van voor de kerst... die stonden acht punten voor, enzovoort, enzovoort... maar was, dat had ik al lang gezien, ver boven hun macht. Ze hadden gewoon alle geluk uh, ter wereld. En dat hebben ze nu, net een periode, dan zegt er al... dat het veel minder gaat. En zo moet je die wedstrijd AZ-GVVV ook zien. Mm -hmm. ja, ze zijn niet zo goed als het publiek denkt. Zou ja? het ook leuk zijn als zo'n ploeg als GVVV... of mag je dat niet zeggen als... Uh... Voetballiefhebber dat zo'n ploeg uh, de halve finale zou Nou, ze had. hadden geen schijn van kans in feite, hoor. Want het was wel een schietent. Dus dat, <lacht> zo leuk had het niet geweest. Nee. Maar ik uh, beschrijf net AZ. En daarom denk ik dat AZ Heracles... dat het een volkomen gelijkwaardige wedstrijd wordt, hoor. Want Heracles behaalde uh, die halve finale door RKC met. 3-0 van de mat te spelen, mag ik dat zeggen? Dat mm, ja, was een uh, makkelijke overwinning, ja. Uh... ja, Arno maakt wel terecht de opmerking dat Hercules thuis wel een, echt een verschil is met, uh, met Uit. En dat is wel het voordeel van AZ, ondanks dat ze inderdaad niet in de grootste vorm verkeren. Denk ik wel dat dat net het voordeeltje is waardoor uh, AZ toch die ronde verder komt. Nou ja, AZ thuis is ook een groot verschil mm. met AZ-Uit ja, natuurlijk. Nou ja, neem maar thuis, daarom. thuis hadden ze op de wedstrijd van Ajax na... Nou, geen één wedstrijd, mm -hmm. uh, dat is alle wedstrijden gewonnen. Ja. Ja. Misschien uh, goed nieuws voor AZ. ADO AZ is zojuist ah. afgelast. Nou, wat ik al zei, ik denk dat, <lacht> uh, dat Gert-Jan Verbeek dat niet heel vervelend vindt. Al zullen ze nu wel nog twee uur op de home-trainer moeten zitten... als ze terugkomen in Alkmaar voor straf. <lacht> ja. Maar oké, okay, het geeft wat lucht. Ja. Um, Herakles nog eventjes. Uh, Zij hebben pletti die uh, is vertrokken naar, uh, naar FC Twente. Um, staat Herakles dat is eigenlijk de vraag. Staat Herakles niet uh, eigenlijk veel te laag op de ranglijst voor het spel wat ze laten zien? Ze staan altijd lager dan je denkt. Ik heb altijd het idee dat ze hoog staan. Ja. En dan kijk je inderdaad op de ranglijst en dan denk je... Oh, maar is dat... heel vaak met Herakles. Ja. wat is dat? Nou, dat betekent dat ze denk ik toch uh, in wedstrijden waar uh, het misschien op, ja, op papier niet nodig is... dat ze daar punten laten liggen. En ze vallen op in wedstrijden tegen topclubs. Uh, en dan spe ze spelen ze gewoon hartstikke leuk voetbal. En ze laten ze ook wel weer uh, royaal, uh, vriendelijk bij de tegenstander vaak weer liggen. En dan sta je in de middenmoot. En ze zijn hun spits kwijt. Uh, weliswaar roleren ze daarvoor in wel veel en hebben ze wel mogelijkheden. Maar oké, okay, je bent een van je vier aanvallers ben je halverwege kwijt. Ze hebben niemand daarvoor kunnen terughalen. Dat is natuurlijk een nadeel. Daar gaan ze ook wel last van hebben, denk ik, na de winterstop. Het is jammer voor zo'n clubje dat je plek ja. moet inleveren voor... Ja, wat zal het zijn? Een miljoen... Daar kun je niet veel aan doen. Zullen we eventjes, uh, ja, Emerson, uh... Emerson die neemt gewoon die plaats over natuurlijk. En Jawel. Hebben we hebben een jonge speler van Twente gehaald uh, ja. als backup. En er moet niks gebeuren nu. Als die drie mannen heel blijven, dan... Uh... Ja, maar ook, die, die twee Brazilianen, waar ik me bont en blauw en erg is... als ze een keertje een doelpunt maken... Ja, ja. dat je een hele show die nog heel slecht is... een <lacht> hele show krijgt opgevoerd. Slechte show? Slechte show, ja. Ja. moet je even <lacht> nou, maar Je kon aan Plet wel zien dat hij ook in ontwikkeling was. Die werd echt uh, ja. beter. Je hebt ja. natuurlijk in de Eerste Divisie gespeeld... En, ja, het is voor Twente een, een slimme aankoop. Um, de finale? Wat wordt de finale? AZ Heerenveen, denk ik. AZ Heerenveen. Roland? <laughs> nou, dan zeg ik Heracles PSV. <laughs> Om lekker dwars ja, te zijn. Ja, lekker zijn. dwars te zijn. <laughs> AZ PSV. AZ PSV. We gaan naar de transfers. Dat nee, is PSV AZ dan. Open. Want, ja. uh, PSV dan thuis, ja. want PSV speelt thuis. Dan. Correct. Dan ja, in dat is wel heel Ja, dat is belangrijk. We gaan naar de transfers. De meest opvallende lijkt me. Uh, de transfer die niet doorging. <laughs> dat was hem eigenlijk. El Hamdoui en uh, Fiorentina waren eruit. Althans, zo leek het. Uh, maar Ajax durfde uh, de overgang niet aan vanwege het uh, ontbreken van een bankgarantie van uh, de Italiaanse club. Wat moeten we hiervan denken, van dit voorval? Ja, het, is, het is een ontzettend ingewikkelde zaak. Uh, ik heb afgelopen week contact gehad met Ajax uh, een paar keer hierover. Ik heb uh, ook de zaak van Elam Dawi, uh, Sigi Lens, twee dagen geleden uh, een half uur aan de telefoon gehad. Die ook zijn verhaal, zijn verhaal deed. Het probleem is dat men elkaar op bepaalde punten echt tegenspreekt. Er gaan gewoon verschillende versies rond wat er precies gebeurde. Ze proberen dan achter te komen waar, uh, waar de waarheid is. Er ligt dus iemand. Dat is het dan altijd. Hè? Uh, er zijn mensen die de waarheid anders zien, Rione. Okay. Uh, uh, ja. Zo is het ongeveer. <laughs> ja. uh, ik zal een voorbeeld geven. Uh, er is onderhandeld over een, over een afkoopsom. Dan kunnen we het sowieso nog over het principe hebben. Uh, daar is uh, over onderhandeld. Ajax geeft toe dat ze in een, een, een, een laadtijdstip, zeg maar een dag... voordat de transfermarkt afliep, dat ze uiteindelijk 300.000 euro wilden betalen... Uh, en uh, Lens, Schuine Steep, LOI wilde 750.000 euro nog hebben. Dat was een groot probleem. Je zou kunnen zeggen, er is het misschien op afgeketst. Nou, Lens zegt dan weer: Ja, uh, IJs heeft het bod van 300.000 euro zelfs weer op het laatste moment ingetrokken. En zegt hij. Wij hebben uiteindelijk, Elam Luiz, zijn handtekening gezet onder dat contract bij Fiorentina. Daar hebben wij mee aangegeven dat wij dat geld wat we nog wilden hebben van Ajax eigenlijk afgezworen hebben. Dat we daar afstand van genomen hebben. Anders konden wij die handtekening niet zetten onder het contract van Fiorentina. Dus we wisten dat we geen geld zouden krijgen van Ajax. Nou, Ajax ontkent dat weer en zegt we waren gewoon in onderhandeling over uh, het ontbindingscontract tussen Alan Luiz. En Ajax. En daar hebben we een probleem gehad over het geld. En daar zat uh, inderdaad 450.000 euro. Vandaar dat het contract uiteindelijk niet door kon gaan. Die contracten zijn dan toch weer opgestuurd naar Florence. Allemaal heel erg verwarrend. Inderdaad, uh, uiteindelijk na de deadline van 7 uur. Want het was in Italië een andere deadline dan in, ja. in de rest van Europa. Nou, we hebben ook mails uh, uh, in handen gekregen uh, van uh, Ajax... die naar Florence zijn gegaan. En ook naar de zaakwaarnemer van Elan Darwin. Er staat inderdaad in een mail van Ajax, van Jeroen Slob... althans zijn naam staat eronder, die kan ook van een secretaresse zijn geweest... staat na zeven uur eh, dat Ajax niet op de hoogte was... op dat moment van het tijdstip van zeven uur. Hij zegt, we zijn nu door jullie erop geattendeerd... dat het, uh, dat het, uh, het tijdstip zeven uur is, uh, dat wisten we niet. Uh, Daarna schijnt Fiorentina wel weer gezegd te hebben... oké, okay, acht minuten over zeven, we gaan nu pogen bij de bond... of we wat uitstel kunnen krijgen om die transfer toch nog weer rond te breien. Nou, om half acht is dat weer... Afgezwaaid en bleek dat het niet door kon gaan. Bij Fiorentina zag ik alleen maar mensen in beeld die riepen... nou, dit hebben we nog nooit ja, meegemaakt. maar nuance en Italianen is, uh, <laughs> is wel uh, lastig. Dat contract uh, wat inderdaad door Ajax getekend is... daar stonden wel nog drie voorbehouden in... en daar heeft die man het niet over. Hm. Onder andere dat er, uh, een, uh, uh, dat er al een eerste betaling moest worden gedaan dat er een bankgarantie moest worden gedaan... en dat die, dat ontbindingscontract ook getekend moest zijn door alle partijen. He, die, die stonden ook in dat contract. Dus Aijs kon vrij makkelijk een handtekening zetten onder het uiteindelijke contract... want er moest wel aan die voorwaarden worden voldaan. Aijs had nog geen geld te keren van Fiorentina. En er was geen bankgarantie. Nou zegt de Italiaan weer, hoe kunnen ze nou om half acht om een bankgarantie vragen? En dan zegt IJs weer, ja, kijk eens, op 9 januari hebben wij al contact gehad met Fiorentina. Toen zijn de onderhandelingen begonnen, hebben wij meteen gezegd... denk erom, wij moeten een bankgarantie hebben. Ja, dat lijkt me in voetbal, voetbal trouwens sowieso vrij normaal. Ook als je met de Italiaanse club onderhandelt... dat je een bankgarantie wil hebben. Veel verwarring. Ik denk wel als elke partij in de spiegel kijkt... dat ze tot de conclusie moeten komen dat ze allemaal fouten gemaakt hebben. Maar het meest stupide, dat ze allemaal uiteindelijk toch gefaald hebben. Want Ajax heeft een probleem. Elm de We blijft daar in het tweede elftal rondlopen. is De duurste speler van Ajax moet gewoon nog worden betaald. Je moet maar weer zien wat er deze zomer gebeurt... Fiorentina wilde twee nieuwe spitsen kopen. Die moeten nu de rest van het seizoen met één spits afmaken in ja. de Serie A. Dus die missen echt iemand die ze heel graag wilden uh, wilde hebben. En Elam Dowie zal toch liever, mag ik aannemen, in de basis spelen bij Fiorentina... dan bij Ajax op een bijveldje trainen. Dus alle partijen hebben hoe dan ook uh, fouten gemaakt. Er zijn dingen misgelopen... Er zijn ook nog eens drie verliezers, dus eigenlijk? Er zijn, er zijn absoluut drie verliezers. Terug naar het principe. Uh, ik, ik, ik had het gesprek met Lens en dan, toen zei ik ook letterlijk tegen hem: volgens mij leven wij wel in twee andere werelden. Hij kan mij niet goed duidelijk maken waarom nou. Hij heeft wel argumenten, maar ik begrijp die argumenten niet. Waarom je, als je vertrekt naar Fiorentina, contract ondertekent tot 2015, dat was een jaar langer dan bij Ajax. netto meer geld gaat verdienen dan bij Ajax en dan verdienen die al prima. Waarom je sowieso nog geld van je oude werkgever wil hebben? Vervolgens komen de argumenten dat het normaal is in voetbal... althans bij Ajax, dat ook de Gabri's en de Lucas... waar contracten in het verleden van zijn afgekocht... dat die ook altijd een half jaar of een jaar salaris meekregen. En dat in dit geval El dus een half jaar salaris wilde hebben. Ja, als dat kamp... Lens, Ellen Dewey, daar niet om had gevraagd... en je bent vanaf 9 januari aan het onderhandelen... dan mag ik toch aannemen dat het veel eerder rond was geweest. Dus dat je niet tegen die deadline aan moet duwen. En dat het uiteindelijk dus een half uur uh, te laat wordt opgestuurd. Dan had je veel meer tijd gehad. Nu is er heel lang gesteggeld over dat geld. De eerste vraag van Ellen Dewey en Lens samen was 2 wilden ze 2 miljoen ja. euro hebben. De laatste uh, vraag was dus nog 750.000 uh, uh, euro. Dus ze waren wel gezakt. Uh, maar je had ook kunnen zeggen, we willen maar geen geld hebben. Volgens ja. mij was die deal dan wel rondgekomen. Uh, ja, hol, ik wil heel even zeggen, hold that thought. We gaan eventjes naar Tijalf in, uh, in Heerenveen. Want daar is het NK Round bezig. En daar is Sebastian Timmerman. En we willen weten hoe het daar gaat, Sebast. De vijf kilometer zit erop en dus ook de eerste dag. Want dat is de tweede afstand bij de mannen. En die vijf kilometer wordt gewonnen door Tetjan Bloemen. Uh, de rijder die uh, dit seizoen ook het Europese kampioenschap reed in Budapest. Maar met de negende plaats daar een beetje tegenviel. En dus nog lang niet zeker is van Moskou. Moet zich uh, via dit toernooi plaatsen voor dat WK Allround over twee weken. Maar doet het goed, Tetjan Bloemen. Want hij wint dus de 5 kilometer. In ook een uh, aardige tijd van 6,25,88. Tweede wordt Koen Verwij Op uh, bijna 2 seconden van Tetjan Bloemen. Verwij die vierde werd op de 500 meter. Daar had ik iets meer van verwacht eerder vandaag. Maar zijn 5 uh, kilometer met 6,27,79. 70 mag er weer zijn en Ben Jongejan wordt derde. En de strijd om de Nederlandse titel, want daar gaat het natuurlijk ook om... en om die twee WK-tickets die er op het spel gaat, er staan, gaat eigenlijk tussen die drie man. Want die drie, Koen Verwij, Tertjan Bloemen en Ben Jongejan... staan ook in die volgorde op binnen één seconde van elkaar... Morgen op de 1500 meter verwijden ze aan de leiding van het klassement. Bloemen tweede op 3600ste en Jongejan derde op 7900ste Frank Hermans staat vierde, maar wel al op bijna twee seconden. En het verschil naar Rens-Rotteveel is al meer dan twee seconden. En daar zal misschien morgen wel wat bij gaan komen op de 1500 meter. Want het is niet de favoriete afstand van rens Rottevel. Dus conclusie, een groot aantal toppers ontbreekt op dit uh, Nederlands kampioenschap allround. Want of al geplaatst of geblesseerd of geen zin... Maar de toppers die er zijn, maken er een spannend toernooi van. Want Koen Verwijt, Tertjan Bloemen en Ben Jongejan... staan morgen dus op de 1500 meter binnen een seconde van elkaar. Dankjewel, Sebastian Timmerman vanuit Tielf in Heerenveen. We waren bezig over de transfer, over de niet-transfer... uiteindelijk van El de naar Fiorentina. En uh, dat er drie verliezers zijn, leuke wereld, hè, die voetbalwereld. Ja, ik ben er al een tijdje uit. Ja. <laughs> <laughs> zei ik tegen Roland Olmans. En uh, ook geen uh, ambities meer om erin terug te komen als u dit hoort? Nou, ik, ik vind dit, dit wel een hele, hele uh, trieste affaire. En, uh, maar ik vind ook een aantal dingen, ik bedoel, zoals Arno dat uitgeplozen heeft... Bedoel, zo zullen wij dat zeker niet hebben gedaan. Dus er is denk ik geen spel tussen te krijgen. Maar nee. een van de dingen die mij wel opviel is dat uh, de zaakwaarnemer uiteindelijk zegt... door het ondertekenen van een contract hebben wij afgezien van die afkoopsom... Nou, mm -hmm. dat vind ik een hele interessante. Uh, die, die hoor ik echt voor het eerst van mijn leven dat dit een situatie is. Als je dus begint met bedragen van 2 miljoen... en dan vervolgens tot uh, vlak voor tijd over 7,5 ton... en zeg je, ik heb nu bij Fiorentina getekend, dus met jou. Dat lijkt me dat je op dat moment met Ajax contact opneemt... en zegt, jongens, wij tekenen nu het contract bij uh, Fiorentina... en wij zien af... Van de afkoopsom. Ja. Dat lijkt mij een hele normale gang van zaken. En niet dat je zomaar aangeeft van nou jongens, we zijn er dus mee klaar. Dat vind ik echt een heel vreemde gang van zaken in dit hele verhaal. Maar dat is, is heel het heel misschien jerry... dan ook wat jij zei, Arno, dat ze allemaal in een andere wereld, dat zij een andere wereld leven. Nou ja, uh, weet je, uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Als je nou zo'n aanbieding kan... Je, je kijkt ook naar die sportieve ambitie van Alan Daoui. Die kan toch naar de Serie A, die gaat naar Florence. Wij zouden er wel willen wonen. We zouden er ook wel willen voetballen. En krijg er ook nog heel leuk voor betaald. Ik bedoel, zorg ervoor, hoe dan ook, als zaakwaarnemer dat je dat voor elkaar krijgt. En, nou ja, nu wordt Ajax natuurlijk, uh, krijgt Ajax de schuld in zijn schoenen geschoven, wat ik al zei. Misschien is er op de formele uitwerking ervan echt wel iets aan te merken. Dat tijdstip, dat is, dat is geknoei. Maar als je het anders had aangepakt, uh, als Elm zijnde... want we moeten niet alleen maar een zaak wanneer we de schuld geven... die speler heeft er ook wel wat in te zeggen. heeft ook een verantwoordelijkheid en heeft ook zijn eigen toekomstvisie. Uh, dan had je dat hoe dan ook rond moeten krijgen. Uh, want als je naar de tijdspad ook weer uh, kijkt... omdat er dus alle kanten onderhandeld is, uh, contracten heen en weer zijn gestuurd... om vijf over vier uh, die middag krijgt Ajax passen door uh, Fiorentina ondertekende contract. Uh, en moeten zij dus tekenen om terug te sturen om die transfer om te maken... Nou, dat hebben ze dus uh, later gedaan. Uiteindelijk is dat uh, na zeven uur in uh, Italië terechtgekomen. Maar dat is ook al maar drie uur voor die deadline. Dus dan weet je al dat je een risico neemt dat er dingen mis kunnen gaan... en dat je aan de late kant zit met zo'n contract. Want die, of Fiorentina roept alleen maar... ja, Ajax schande, amateurisme, bureaucratie, wat is er aan de hand? Ja. Maar hij stuurt drie uur voor de deadline dat contract. Als hij heel graag Ellen Dawi wil hebben... dan moet hij ook zorgen dat hij zijn zaken beter voor elkaar heeft... en dat dat een, een dag van tevoren op zijn laatst rond is. Maar, maar het is toch, de conclusie is dan toch heel simpel dat dit idioot is... dat drie men... En ze eigenlijk hetzelfde willen, namelijk Ajax wil van El Hamdoui af. Fiorentina wil hem graag hebben en El Hamdoui wil heel graag naar Fiorentina. Hoe kan dat mislopen? Ja, is je vooronderstelling wel goed? Want ik denk dat El Hamdoui niet zo graag daar naartoe wou. He, dat, dat idee. Nee, heb ik maar ton daar geloof ik echt helemaal niets van. Hij, hij is daar naartoe gegaan, hij is daar gaan onderhandelen. Uh, ze zijn daar tot een, tot een goede deal gekomen met uh, Fiorentina. Nee, dat geloof, dat geloof nou, ik echt niet. Hij wilde, ja, waarom, daar, hij wilde daar echt heen. Maar waarom geloof je dat niet? Want, uh, kijk, dat, ik heb die, geen reden om het te geloven. Nee, maar die vergoeding, ik heb geen reden om het niet te geloven. Die vergoeding die ze samen met Lens gaan vragen... hadden zij ook uh, eruit kunnen laten. Als oh, maar hij natuurlijk, als, maar dat, als, dat vind ik ook. Vind ik ook als hij, ja, maar dat is voor mij het bewijs dat hij misschien niet zo graag wil. He, hij komt gewoon op de training verder en hij verdient uh, uh, zijn geld uh, verder. Even over dat, uh, die 2 miljoen... Dat is precies het transferbedrag erom, van Ajax dat natuurlijk. Dat is ook zo. Dan hadden ze maar... Ajax, in, dat zei ik ook ja, tegen ja. Lens, hè. Ajax betaalt anderhalf jaar geleden 5 miljoen euro ja. voor, uh, voor LM In eerste instantie vragen ze inderdaad 1,9 miljoen, 250.000 euro aan, uh, aan Ajax samen. Dat zou betekenen, Ajax zegt ongeveer 2 miljoen. Dat Ajax in anderhalf jaar 5 miljoen moet afschrijven op LM ja. Nu willen zij geld van Ajax hebben. Ja, maar wat in heeft de die toekomst toekomst zien? te maken? Nou. Nee, maar gaan we dan in de toekomst zien dat Ajax tegen LM zegt, je mag wel weg, maar wacht even, we verliezen nu uh, 3 miljoen euro op jou. Wil je misschien 50% even bijbetalen? Anderhalf miljoen euro, dat doen ze toch ook niet? Maar goed, er blijft bestaan, die, dat zeg je al zelf, die knulligheid over die zeven uur. Dat is bijna onvergeefbaar, vind ik. Maar als jij zegt, vier uur krijgen ze dat aanbod. dan hebben ze altijd nog drie uur. En uiteindelijk hebben ze ook om half acht of tien over zeven dat contract gestuurd. Ja. He? Nou. De argumentatie van Ajax is dat ze op vier uur het niet terug wilden sturen... omdat Elendawi die ontbindingsovereenkomst nog niet had getekend. Dus dat zij geen reden hadden om dat contract naar Italië te sturen... omdat het toch niet rond was. En Fiorentina heeft uh, om half acht gevraagd om toch dat contract uh, op te sturen... en die ontbindingsovereenkomst naar Italië te sturen... Daar was El Dauin, waar hij al had gedreigd om naar Nederland te vertrekken. Daar was hij nog, volgens de Italianen. Dan had hij bij wijze van spreken nog de handtekeningen daar ter plekke kunnen zetten. Alleen bleek dat de Italiaanse bond, denk ik, op dat moment niet meer wilde meewerken... en dat het gewoon te laat was. Ik dus... zet er een punt achter. Dat ga ik doen. Mag want ik, ik heel... één, ding, één ding erover zeggen? Heel kort. Heel kort. Uh, dit gaat nu mis. Laten we niet vergeten, vorig jaar op de laatste dag in de winter ging het mis met Bas Dorst. Weet je nog, na twaalf uur, ja. een paar ja. minuten na twaalf uur waren alle partijen eruit... Ja. maar ging het ook mis... En Narsing uh, uh, wilde IJs ineens op de, uh, ook vlak voor de deadline overnemen. En toen toch weer niet. Althans, dat ging ook niet door. Nou, ik zat er ook nog wel een beetje intern te kijken van of dat allemaal wel in orde is. Ja, ik wil kan... dan graag naar een contract dat er gewoon wel getekend is. Vind ik fijn. AZ-trainer Gert Jan Verbeek ja, ja, ja, ja. blijft langer bij de club. Hij uh, verlengde zijn contract tot 2015. Dat komt uh, door een goede jeugdopleiding, maar ook door een goede werksituatie.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 dat het allemaal mensen zijn uh, die betrouwbaar zijn, die te vertrouwen zijn... en waar je goed mee kan samenwerken. Nou ja, en en dan, dan haal je ook goede resultaten. Tom Boot, waarom past hij zo goed bij AZ? Ja, ik weet... Ik, hij noemden net het woord vertrouwen. Ja. En ik ken Tom Germans goed. Eh, Stuart ken ik ook wel eh, Stuart, redelijk. Ja. En ik ken ook uh, uh, Gert-Jan Verbeek redelijk. Nou, is voor, voor hen is vertrouwen heel erg belangrijk. En ze geven ook vertrouwen. En dat is altijd de basis van succes. En dat heb je bijna nergens. Ik vind het ook opvallend, en ik ken hem een klein beetje... dat hij een beetje als hork gaat die door het leven wordt gezegd... maar dat hij een strategische trainer is. Op de lange termijn en ook meedenkt... en de verantwoordelijkheid voelt voor een organisatie. Welke trainer doet dat eigenlijk nog? Nou, dat heeft hij overal gedaan. Hè. heeft hij in Almelo gedaan, bij Heracles, ja. heeft hij ja. bij Jereveen ja, gedaan. Dat is uitzonderlijk. Hij is straks in staat, want hij wil dat het stadion groter wordt... Uh, hij is in staat straks om het zelf te gaan bouwen. Ik bedoel, uh, ja. ja. is, ja. Je vergeet nog dat hij bij Feyenoord geprobeerd heeft. Maar daar is het dus mislukt. Hoor. Ja, ja. Heeft hij wel dingen, ja, heeft hij wel dingen trouwens verbouwd. Maar, ja. uh, nou ja, maar hij zegt zelf ook heel eerlijk... Hij, uh, dat, er ook, dat hij ook niet bij elke club past. Nice. Dat weet hij ook wel goed. Uh, nou, maar goed, dat is het woord. Vertrouwen weer. Exact. Hè? Dus... Uh, er zijn zo... Nou, daar had hij het ook over. Zo weinig clubs die te, naar hen, zijn idee te vertrouwen zijn. Naar mijn idee ook. Maar de mensen vertrouwen... Maar is uh... het alleen vertrouwen, Ton? Of is het ook gewoon zo dat het ook wel heel prettig werk is, baas? Hè? Omdat je met hele korte lijnen werkt. Uh, hè? Inderdaad, Gerbrands er, er, er best wel bovenop zit. Maar ook een man weer uit de sportwereld. En dat je ook geen clubcultuur hebt, kijk maar nu even naar Ajax, waar je last van kan hebben. Ze hebben geen, geen ledenraad, ze hebben geen achterban uh, die, die moeilijk doet. Het is ook wel rustig om daar te werken natuurlijk in vergelijking met Feyenoord of met Ajax of zelfs ook PSV. Ja, maar goed, ze hebben niet zo'n specia speciale uh, constructie. Het is een korte lijn, technisch directeur en Gert-Jan Verbeek. Nou, uh, dat kan elke club hebben. Ik bedoel, ja, maar in maar de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Dus het kan ook wel gewoon voor hem heerlijk werken zijn. Ja, maar natuurlijk. dat is weer de verdienste, denk ik, van Toon Germans. Ja, Roland, kan jij, kan jij aangeven waarom jij denkt... dat hij bijvoorbeeld bij, waarom bij Feyenoord niet is gelukt? Is dat inderdaad dat vertrouwen? Nou, ik denk inderdaad dat het een hele essentiële zaak is. Ik, uh, de tijd dat ik bij NAC zat, hadden ja. we Henk ten Kato op dat moment. De, de Henk heeft daarna, zoals we allemaal weten, ook bij Ajax gewerkt. Ja. Ik heb er wel eens een tijdje met hem gesproken... En, hij heeft bijvoorbeeld heel indrukkelijk aangegeven... het verschil, wat hij ook op dat gebied voelde... Hè, de mogelijkheden om ergens te werken... ideeën te kunnen doen, korte lijnen te hebben... met de mensen met wie je samenwerkt... of inderdaad het gevoel te hebben dat iedereen zich tegenaan wil moeien. Feyenoord was natuurlijk ook een club... waar hij niet zo de hand kreeg... en met zulke, uh, met zulke korte lijntjes kan werken... als nu met Ernest en met, uh, met Toon. En ik denk dat daar gewoon de kern van de zaak ligt. Heel veel uh, voetbalorganisaties zien die technisch directeur... en die coach niet als een soort een vertrouwensrelatie, maar eigenlijk is het vaak een relatie van vechten tegen elkaar. Hè? Die, mm -hmm. En dat komt vaak omdat de communicatie tussen die mensen onvoldoende is... dat technisch directeuren uh, beslissingen nemen zonder mensen. Even een ander mooi, deze week, dat bij Vitesse een speler komt... en uh, ja. Van de BOM zegt, ik heb nog nooit... Uh, pardon, wie is Hebben die? van we die nog nooit oh, Bedoel, Dat is toch ondenkbaar met alle respect, maar dit bestaat niet. Nou, bedoel, als je in dat soort situaties moet werken... Heel lastig, volgens mij. En ik denk dus wat dat betreft dat de een hele goede keuze heeft gemaakt... om in die cultuur minimaal nog twee jaar te blijven. Ik vond het ook wel mooi wat hij zei. Ja, als het tussentijds komt, dan gaan ze maar naar de directie. En uh, als die ik weg mag, dan ga ik. het anders is het onbespreken. Nou, nog principiëler had ik gevonden als hij nooit überhaupt ja, doen. je mag ja, niet eens ja, gaan praten. Ja, is niet. voetbal er erg onwerkelijk. Nee. Leveren we ook in een andere ja, wereld. Ik vind ja. het wel heel mooi zoals hij het doet. Hij ja. doet geen trainer. Een ja, trainer dat maakt altijd hetzelfde lijstje. En hij zegt ja, inderdaad: van, hey, jullie bepalen. Ja, maar ik stel het even extreem. Als jij zegt in voetbal. Is dat niet een gewoonte? Nee, je leeft je eigen leven. He? Het in, de, in, de, in de sportwereld, durf ik wel te zeggen, is dat toch geen gewoonte? Nee, maar nee. bij mij wel bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, waarom moet je je aanpassen aan de omgeving als dingen goed zijn? Dood gewoon. Ah, ja, dit is mooi zo. We sluiten het voetbal af. We gaan naar het turnen. Want. Uh... We kunnen wel zeggen dat de turnbond zich deze week weer redelijk onsterfelijk heeft gemaakt. In de strijd om dat ene Olympische ticket bij de mannen had Epke Zonland vormbehoud getoond. En net als Jeffrey Wammes aan alle eisen voldaan. Vervolgens nam de bond dat weer terug. Zonderland had geen vormbehoud getoond. Nou goed, de turnbond is er uiteindelijk uit. Epke Zonland mag naar de Olympische Spelen. Ook Jeffrey Wammes had aan de eisen voldaan. Maar er mag er maar één in actie komen in Londen. En dus moest de bond kiezen. Voor Epke Zonland dus. Topsportmanager Atroskan. Nou, de voornaamste uh, reden die uh, de doorslag heeft gegeven is... Uh, het ging om uh, de kans op een uh, medaille. Dat uh, was uh, de, de lijn waar we op waren. Uh, we begreken de prestaties in eerste instantie van de laatste twaalf maanden... En uh, daarin zijn uh, zeg maar de scores, als je die afzet tegen uh, de, scores op de de prestaties op het WK van 2011. Want dat is het laatste mondiale toernooi geweest. Waren de scores uh, van Epke. die leiden tot een hogere klassering dan die van uh, Jeffrey in dit geval. Dat was uh, Ad Roskom. En uiteraard was Epke zonder land zeer blij met deze uitverkiezing. Ja, klopt. Dan heb je toch een beetje. Uh, ja, je gaat er wel vanuit. Uh, want je moet gewoon door uh, met het kwart En Maar dan ga je er wel vanuit dat je naar de spelen gaat, maar het knaagt nog wel een beetje. En uh, ja, nu ik uh, voorgedragen werd, dan, uh, ja, dan gaat eigenlijk het licht op groen, zeg maar. En dan, uh, dan kun, je, kun je los. Zo voelt het een beetje. Dus je krijgt inderdaad wel, uh, wel energie ervan. Zonder moet dan nog wel vormbehoud tonen, uh, maar dat uh, lijkt eigenlijk geen probleem. Jeffrey Wammes beraadt zich dit weekend met zijn advocaat... over het feit of hij uh, uh, het besluit juridisch gaat aanvechten. Aan de telefoon onze turnmedewerker Edwin Cornelissen. Goedemiddag Edwin. Goedemiddag Jan. Zou dat uh, enige kans van slagen hebben van Jeffrey Wammes? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Kijk, het, uh, het probleem is natuurlijk voor Jeffrey Wammes dat ze duidelijk hebben aan, uh, uitgesproken al bij voorbaat dat ze voor de medaillekandidaat willen gaan. En uh, ja, dat ook een rechter zal zien dat als je de staat van dienst bekijkt van Epke Zonderland en je legt die tegenover, die van Jeffrey Wammes, dat Epke Zonderland in het voordeel is. Het enige waar uh, Jeffrey Wammes wellicht een kans van slagen heeft is als hij uh, zich beklaagt over de procedure en hoe die gegaan is. Ja, want hij zegt nu dat hij vindt dat de KNGU er alles aan gedaan heeft om vooral Epke Zonderland te laten. Te gaan. Ja, dat klopt. En dat ze niet objectief uh, ja. zijn geweest, dus. Hij, hij, hij vindt het niet objectief. Uh, aan de andere kant moet je zeggen van ja wat is nou een logische keuze voor zo'n Want Als je moet kiezen tussen die twee, want ja, dat is nou eenmaal de realiteit, uh, dan is de logische keuze natuurlijk dat je toch gaat voor de man met uh, de grote staat van dienst en die dat eigenlijk ook tot vorig jaar aan toe heeft bewezen met uitzondering van, dan, uh, van dat uh, WK, hè, waar het dan de mist in ging. Ja. Maar ja, hij is wel regerend uh, Europees kampioen, dus ja, dat ze de keuze maken voor hem, dat vind ik eigenlijk volstrekt logisch en uh, ja, daar, daar valt in mijn optiek geen spel tussen te krijgen. Alleen de manier waarop de bond het heeft aangepakt is natuurlijk uitermate knullig en amateuristisch en en ja, de vraag is in hoeverre de rechter daarin meegaat. Ja, blijf even hangen Edwin. Hoe, hoe, hoe vind jij dat dat overkomt... zoals deze hele procedure is gegaan? Nou, kijk... Wat je terecht werd opgemerkt is dat het vanaf het begin af aan duidelijk is geweest... dat er gekeken zou worden naar de prestatiemogelijkheden tijdens de Olympische Spelen. Nou, ik denk dat niemand uh, dat ook maar enigszins in twijfel stelt. Epke heeft daar gewoon een grotere kans. Uh, er zijn wat dingen met, met name in betrekking tot het vormbehoud... natuurlijk uh, op een verkeerde manier naar buiten gekomen discussie is, dus heb ik begrepen, wat Jeffrey roept... is van ja, had dat vormbehoud niet al getoond moeten worden? Nou, dat is volgens mij niet aan de orde. Het is zo dat wij vanuit de NOC wel een doorm limieten hebben... die uiteindelijk mogen, kunnen leiden tot deelname aan de Spelen. En daarnaast heeft er, is er nog een intern reglement van de, de KGU in dit geval. En volgens mij, ja, is dit een sluitende zaak. Ja, Tom Boot... Ja, we nou, hebben het hier al een paar keer gehad, hè, ja, over die we, hele ja, procedure. Pre precies, maar, maar goed, Wammers heeft daar een punt, denk ik. Hè. Het heeft zich zo voortgesleept, dat ik ben voor Zonderland. Sympathieke vent, en heeft gewoon meer kansen. Hè, maar mm -hmm. dat mijn sympathie naar Wammers, zolang ze eens is gegaan, door het gedraai en dergelijke, dat gedraai met vorm bijvoorbeeld. Je wordt volkomen ongeloo ongeloofwaardig daardoor. Maar waarom zeg je niet gewoon als procedure, wij kijken als commissie naar de kans op een medaille op de Olympische Spelen, dan ben je alles van alles af. Ja. Dat, dat hebben ze toch wel gezegd? Dat nee. zou het, Onder het andere, zijn. Maar toen gingen ze nog een heleboel criteria uh, samenstellen. En, uh, binnen een maand en weet ik veel wat allemaal. Maar hou het eenvoudig dood gewoon. Want Jeffrey heeft natuurlijk absoluut gelijk... dat ze hoe dan ook zonder land hadden gekozen. Hmm. Hoe dan ook. Nou, ik daar duidelijk in dan. Edwin Cornelissen, wat denk je? Stapt Wammes naar de rechter? Want ik vraag me zo af, wat zou die er uiteindelijk aan hebben? Ze gaan hem echt niet meer sturen nu. Nou, ik denk dus inderdaad dat dat is uh, wat de afweging is die hij uh, dit weekend moet maken. Is er een kans van slagen? Kijk, op het moment dat er een rechter hem in het gelijk stelt... en ik moet eerlijk zeggen, ik acht die kans ook zeer onwaarschijnlijk... Uh, dan, uh, ja, de, de, als die kans er is, dan zal die er wellicht voor gaan. Maar uh, ja, er zit natuurlijk ook een financieel plaatje aan. En uh, ja, je moet, wel, uh, je moet wel weten waar je aan begint in op zich natuurlijk. Dus ik vraag me af, kijk, op het moment dat het voor hem klaar was geweest, van nou ja, ik maak een hele grote kans dat ik die zaak ga winnen, dan had hij waarschijnlijk gisteren de knopel doorgehakt en dan zegt van nou, oké, okay, als dat hun keuze is, dan ga ik voor de rechter. Uh, het feit dat hij er nog een weekend over na moet denken, dat geeft in feite al aan dat, uh, uh, ja, dat hij daar niet zo heel erg zeker van is. Dus ik waag te betwijfelen of hij die stap ook daadwerkelijk gaat zetten. Ja, wat denk jij, Roland Ophmans, Of doet hij dat? Ja, nou ja, ik vind dat wel heel lastig om, om te zeggen wat iemand anders gaat doen. Uh, de overweging is een helder en duidelijk. Hè? Ja. En, uh... Hij voelt zich echt heel onheus bejegend. Ja, nou goed, dat vind ik aan één kant wat overdreven. Want als hij heel eerlijk even uh, zichzelf even wegzuigt en hij gaat gewoon kijken van wie, welke turner in Nederland heeft nou de me meeste kans op een medaille. Ja. Nou, dan zal hij denken, als hij eerlijk is, ook zien dat Epke een grotere kans heeft dan hij zelf. Ik denk dat als hij, als hij zo eerlijk zou zijn naar zichzelf toe, uh, dat, hij, uh, dat, hij, uh, dat hij dat zou kunnen toegeven. Nou. Dus ja, ik verwacht eigenlijk niet dat hij naar de rechter zou gaan. hij heeft toch ook een kans laten liggen om gewoon direct zich te plaatsen voor de spelen. Ja, nou, allemaal het... hebben ze dat eigenlijk gedaan. Daar zit dus. natuurlijk de kern van het probleem. Ja. Ja. Als er nog één of twee uh, destijds in, uh, in Japan gewoon uh, rechtstreeks aan, uh, ja. Ja. aan de eisen voldaan hadden, ja. dan hadden we deze discussie hadden we misschien wel drie Nederlandse turners daar kunnen hebben. dat is natuurlijk waar iedereen op gehoopt. En dat is helaas niet gelukt. Maar het is toch duidelijk dat de karg u heel erg naïef en kinderlijk aan het werk is geweest. Art Roskam, een collega van jou. Ja, die heeft tegengestelde dingen... en daar is hij wel op teruggekomen, dingen beweerd. En ik zou het prettig vinden als hij wel naar de rechter gaat. Niet, ik wil zonderland graag, hoor. Maar eens kijken hoe de vork precies in de steel zit. Um, Edwin, bij de vrouwen uh, is het iets eenvoudiger. Alhoewel, daar was ook maar één Olympisch ticket. En er waren twee gegadigden: Celine van Gerner en uh, Wyoming Massela. En de keuze viel op Massela. Vond je dat een verrassende keus? Ja, dat vond ik zelf wel een verrassende keus. Uh, terwijl als je eigenlijk naar de ranglijsten gaat kijken van de meest recente toernooien: het WK in Tokio, waar uh, Celine van Gerner 12e uh, of 13e op bal werd. En, eh, uh, uh, Marcela, die tijdens dat Olympisch kwalificatietoernooi vorige maand in Londen, uh, hoger eindigde negende op sprong. Dan uh, geeft dat in feite wel aan dat uh, Marcela dichter bij een finale zit. En dus ook dichter bij een podiumplaats, uh, wat toch het criterium is. Want ook daar geldt dat de medaillekandidaat moet gaan. Dus in dat opzicht is het misschien ook weer niet zo heel erg verrassend. Aan de andere kant, als je kijkt naar de staat van dienst van Selim van Gerne. En je bedenkt dat ze in 2010 al een keer vierde is geworden op een EK. En je bedenkt dat ze al meerdere meerkampfinales heeft meegemaakt. Dan had ik eigenlijk gedacht dat ze voor Van Gerne zouden gaan. Maar wat ik wel heel tekenend vond was, we spraken gisteren ook met de trainer, de persoonlijke trainer van Selim van Gerne. Die zei, ja, ik ben er wel zwaar teleurgesteld in, maar ik leg me bij die beslissing neer. Ik respecteer het dat ze voor de ander kiezen. Dat is toch een heel, andere, heel ja. ander uitgangspunt, zeg maar, dan zoals bij de heer is. Ja. Ja, goed, duidelijk. Dankjewel, Edwin Cornelissen. We gaan uh, naar een uh, ander protest. Judoka <laughs> Annika van Emden heeft de protest aangetekend bij de Bond. Want vorige week hadden we het er al even over. Niet van Emden, maar Willeboortse gaat naar de Spelen. Ervaring gaat boven uh, prestaties, heeft zijn punt, uh, Roland Olmans? Als je die, die twee situaties nou eens naast elkaar neerlegt, de turn en de judo, dan wordt er tegenstrijdige, uh, worden er eigenlijk tegenstrijdig beslissingen genomen. Ik bedoel, ik, ik kan niet. Uh... Kijken in de, de, de reden dat Judebond die beslissing heeft genomen. Er nee. zit een commissie die, die zeer wel overwogen tot dit besluit is gekomen. Judebond, daar weet ik te weinig van. Uh, en daar zijn ook altijd. Waar kijk je naar? Kijk je naar de hele objectieve gegevens van waar staat iemand, hoe hebben ze het laatste jaar gepresteerd? Kijk je verder? Ja. Uh, uiteindelijk geldt daar ook. De keuze vanuit die commissie gaat eigenlijk op hetzelfde principe. Wie heeft de meeste kans op een medaille op de Olympische Spelen? En die commissie is blijkbaar heilig van overtuigd... dat Willem er daar een grotere kans in heeft. Ja, en daar valt dan geen spel tussen te krijgen. Nou, in ieder geval niet door mij. Nee. Maar, nou. maar waarom is er geen judo of We hebben altijd een skate of ja. ja, maar... is, ja, is, ja, ja. is dat nou zo heel gek? Ik zit in dezelfde de gewichtsklasse. Ik heb voorgesteld vorige week ja, iedereen ja, lacht ja, er En als ze, gelezen, als ze al. precies gelijk zijn, ja. waarom niet loten gewoon? Nee, ja, nee, ja, maar dan toch... ben je ook van alles af. Laat ze tegen elkaar gewoon uitkomen. Dat is ja, dan, dan eerlijk. Ja, maar dan de van de dag. Hè, nee, dan, dan doe, je net, doe je een best of five. Bedenk iets, maar waarom... Uh, nee. de, ja, maar waarom wordt, wordt het nu... Iedereen zegt eigenlijk van ach, het is zo lastig kiezen. Want hè, de een is misschien ietsje beter nu. De ja. ander heeft wat meer ervaring. Dat ja. is, maar het gaat wel nou, over de Olympische Spelen. het nou, is gewoon vijf ik, gevechten ik tegen Ik wil het namen. even vragen aan Theo Plachard. Want we gaan het straks hebben over het uh, grote toernooi in televisie. Parijs uh, dat bezig is. Theo Plachard, uh, goedemiddag. Dat is, dat, niet, hoor. Dat, dat is natuurlijk gewoon uh, de oplossing. Een judo of nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik denk dat uh, Judobond in dit geval wijs gehandeld heeft. Van tevoren was heel duidelijk hoe de procedure zou lopen... tussen deze twee gelijkwaardige judoka's. Dat blijft natuurlijk op tafel liggen. Ze zouden vier... Toernooien tegen elkaar gaan judo, althans uitgekomen komen in vier toernooien: de Grand Prix Amsterdam, het zware toernooi in Tokio, in China en de Masters. En daar zou dan het oordeel geveld worden na afloop van die toernooien. En toen bleek dat uh, wikkend en wegend toch de voorkeur uitging naar, uh, naar Willeboortse. Aansluitend op wat Roland Oltmans net zegt: men kiest voor de judoka waarvan men verwachting heeft dat hij of zij de beste kans heeft op een medaille. En in dat opzicht uh, kan ik die keuze wel billiger. Ja, Is, is uh, Elisabeth Willeboorts, want ze is bij het uh, Grand Slam-toernooi in, uh, in Parijs, is ze aan het laten zien dat, uh, dat, dat ze ook een goede keuze hebben gemaakt? Ja, ze heeft die keuze wel degelijk bevestigd van de technische commissie. Want in dit hele grote toernooi, het Wimbledon van het judo genoemd ook wel... heeft ze de halve finale bereikt. Die heeft ze net verloren van een Japanse Tanaka. Maar ze heeft aangetoond het vormbehoud dat het er is. De zevende plek was voldoende, maar ze scoort zelfs hoger. Ze heeft ook aangegeven dat ze na dit hele verhaal... mentaal en fysiek volledig op is. Het kwalificatietraject heeft haar gesloopt. En we zullen haar ook niet meer op de mat terugzien voor de Olympische Spelen waarschijnlijk. Maar het vereiste vormbehoud heeft ze getoond. Dus zij zal voorgedragen worden aan NOC NSF als judoka... voor Nederland in de klasse tot 63 kilo. Kan er, kan, kunnen we nog wat succes verwachten? Nederlands judo-succes, Theo? Vandaag niet, hij was de enige. Morgen ja. zijn er nieuwe kansen en ook goede kansen... denk ik met Henk Grol, de titelverdediger. En ook onze vriendin Mahinde Verkerk. Ik denk dat zij misschien voor een stunt zou kunnen gaan zorgen. Dankjewel, Theo Plasjaar. Hockey, Mag, ik, mag ik er nog even oh. op ingaan? Want ja, men gaat ervan vanuit dat ze gelijkwaardig zijn. Ja. Maar Van Emde heeft gewoon de betere prestaties geleverd. Staat ook hoger op de wereldranglijst. He? Waarom heeft hij niet gewoon meetbare zaken, wereldranglijst? Dan weet je het ja. en we hoeven niet meer te zeuren. En in dit geval zijn ze ook op ervaring afgegaan. Want met al die ervaring ja. kun je beter presteren nee, op de Olympische want Spelen. Al met die, al die ervaring staat ze lager dan Van Emde gewoon op de lijst natuurlijk. En ik zou altijd voor jeugd kiezen... Want anders hebben die, ge, als ervaring nou zo belangrijk is... anders hebben die altijd gebrek aan ervaring natuurlijk. Hè. Maar nog één punt. De commissie, in die commissie zat Marjolein van Une. En dat hadden ze veel beter op moeten lossen. Want nu, Marjolein van Une is de trainster van Willy Boortse. En uh, nu ga je ook aan andere dingen denken. Waarom niet Chris de Korte ook in die commissie? En die kan het dan beoor mede beoordelen. En daardoor wordt het voor jou twijfelachtig. Ja. Het, nou, het is helemaal al twijfelachtig voor mij. We gaan wel naar hockey nu. Nederland uh, staat vanavond in de halve finale tegen Argentinië, Roland Opmans. Uh, is Argentinië uh, een, ploeg, een goede ploeg die Nederland kan verslaan? De enige ploeg misschien wel? Ja, ze zijn de huidige wereldkampioen. Dus ach, op dit moment? Argentinië is wereldkampioen. Ja. Dus wat dat betreft is het een ploeg die Nederland kan verslaan. Uh, ik denk niet dat dat vanavond gaat gebeuren, als ik heel eerlijk ben. Ik ben een nee, aantal, dagen, nee, ben een aantal <laughs> dagen in Argentinië geweest. Ik heb beide ploegen uh, zien spelen. En Nederland heeft op mij een betere en constantere indruk uh, ge, uh, achtergelaten dan, uh, dan Argentinië. Mm -hmm. Alleen als Argentinië het echt op de heupen krijgt en Nederland geeft ze die mogelijkheid... dan kan het een lastige wedstrijd worden... anders gaat Nederland echt winnen. Hoeveel publiek gaat er zitten, Roland, denk je? Ja, ik moet je zeggen, het was tegenvallend tot nu ja. toe. De dagen dat ik er geweest ben, was het eigenlijk heel tegenvallend. Ook, ja, ja, ja, dat okay. viel mij erg tegen. Ja, ik dacht uh, nou, dat het best een grote sport was daar. Maar... Ja, Rosario. Ze dus hebben daar ja. bewust voor gekozen om het daar te doen. Ja. Daar was het ook het WK en toen was het Gekkenhuis. In 2004 is er ook een Champions Trophy in Rosario geweest. En de spelers hebben daar nog over dat ze bekogeld werden... omdat ze toen... Uh, niet van Duitsland gewonnen hebben... waardoor Argentinië toen de finale misliep... toen werden de Nederlandse spelers bekogeld door het publiek. Dus wat dat betreft had ik me ook ja. veel voorgesteld... van het Argentijnse publiek. Maar dat je weer op z'n bleef... heugde je? Ja, ja, ja. ja. <laughs> op nou, ik ben benieuwd. Maar dat viel dus eigenlijk erg tegen, die wedstrijden... Die, die ik van Argentinië heb gezien. En ik vond Argentinië een hele wisselvallige indruk maken. Ze hebben één helft uitstekend gespeeld. Dat was tegen Duitsland, tweede wedstrijd... waar ze de Rusland met 3-0 voor stonden. Maar eigenlijk alle andere gedeeltes van het uh, toernooi... tot nu toe mij op geen enkele wijze kunnen imponeren. En dat is uh, anders dan met Nederland. Nou, op Nederland... welke manier heeft Nederland jou kunnen imponeren? Nou, ik, ik vind dat Nederland heel een gedegen organisatie heeft. We hebben absoluut de beste corner van de wereld. Uh, je ziet een aantal uh, meiden langzamerhand steeds beter. Lidwijk Welten, die een uitstekend uh, toernooi aan het spelen is. Kim Lammers, die gewoon een scorend vermogen heeft... wat, uh, wat eigenlijk niemand heeft. Kiepsen die buitengewoon goed toernooi aan het spelen is. Dus je ziet echt een, een, een team... Wat aan het groeien is richting die finale. En dan, natuurlijk kan het een keer misgaan. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar hier, ik heb een, uh, deze week gewoon een team gezien... die hard op weg is uh, de hegemonie in, uh, in de wereld weer te herstellen. Dat Nederland weer de absolute nummer één wordt. Ja. Ja. We hebben toch één keer goud in Londen straks. Dat is wel lekker. Mm. Ja, maar... Niet zo pessimistisch. Niet zo pessimistisch. Nou, het is toch, is toch erg optimistisch. Ja. Dat is ja. nog steeds een uh, gouden. Maar mag ik één ding vragen ja. nog met het hockey? Een wapen is natuurlijk de strafkorde. Ja. Daar hebben ze iets tegen opgevonden, Tegenvonden, las ik, de suicide uitlopen. Ja, dat gebeurt ja. al een jaar of twintig. Hoor. Ja, dus, precies ja. hetzelfde. Nou ja, dat wordt iets extremer. En dat heeft ook vaak te maken... Uh, uh, met bijvoorbeeld de snelheid van het veld. Je hebt verschillende typen velden. Ik zal er niet helemaal in detail in gaan. Maar je hebt sommige die zijn sneller en andere zijn langzamer. Je kunt je na, uh, voorstellen dat op het moment dat een bal sneller op de kop van de cirkel... is je daardoor als schutter meer tijd heeft... en dat soeersuit uitlopen minder effect heeft. Dus met name op tragere velden heeft dat, uh, een, uh, heeft dat een effect. Maar het heeft ook vaak te maken dat coaches kiezen om met dubbele koppels te werken... om daarmee... De tegenstander zeg maar, uh, toont, probeert te ontregelen. maar waardoor speelt ze zelf ook niet meer op hun ideale positie staan om te pushen. En dat vind ik een, een wat mij betreft, is dat een verkeerde keuze. Je moet altijd uitgaan van de beste positie van de schutter. En je zag dat ook dit jaar nooit met Paul in de laatste twee wedstrijden, waar ze weer gaat scoren, gewoon vanuit de hoofdpositie en die ballen vlogen er allemaal weer in. Dus dat, uh, dat gaat vanavond ook gebeuren. Kijk, ja, nou, maar goed, ik ook heb, niet meer te kijken. Ja, maar ik heb <laughs> ook opgelet hè. Ja. en ik zie ook mensen die uitlopen en het ontwijken. Want je moet wel moed hebben natuurlijk, hè? recht naar die bal toe ja. voor het doel. Hè? En die zie ik ontwijken. Ik kan me voorstellen dat degene die niet ontwijkt, dat die toch een groot voordeel heeft. Nee, maar dat is absoluut, daar heb je ook absoluut gelijk. En dan zie je met name de Aziatische landen, want dit niet alleen voor het team, maar doet ook voor het hele vaderland. En die, die, die zijn ja. inderdaad bereid om volledig in dat schot te lopen. En ook de anglo-saxische landen, die doen dat gewoon meer. Zeker waar. Zijn, zijn de mannen en vrouwen op weg naar een gouden medaille in Londen? Ik, ik wil even optimistisch ja, eindigen. Ja, ja, jij jij <laughs> denkt, ik ga heel, optimist, nou, heel ik denk, optimistisch eindigen. Ik denk dat uh, de mannen wat dat betreft heel duidelijk zijn geweest... Uh, dat die, die zijn zeker een medaillekans hebben. Maar goud op dit moment, die uitspraak durf ik zeker niet te doen met die vrouwen durf ik hem wel te doen. Ja, maar wacht even. De bond heeft wel een doelstelling gemaakt. Gouden medaille. Dat is nou de reden waarom Paul van As aangesteld is... en Michel van Heuvel op de schoot is... Ja, maar is, als, je, uh... als je een doelstelling hebt, dan betekent dat niet dat je hem kunt ophalen, Tom. Nee, ja, maar dan moet het, je he? al... Kijk, die doelstellingen worden... Die doelstelling zelfs wordt al bijgesteld. En dat kan niet, natuurlijk. Het laatste woord was voor Tom Boot. Dank jullie wel. Want het is, oh, wat uh, bijna... het niet willen hebben. <laughs> Helaas, het is toch gebeurd. Het is uh, bijna zes uur. Dank Arno van Meulen, Roland Oldmans en Tom Boot. Dan nog even wat uitslagen. Arsenal tegen Blackburn Rovers in de Premier League 7-1. Drie goals van Robin van Persie. En de eerste van die drie was zijn honderdste competitie goal in zijn carrière. Queen's Park Rangers, Wolverhampton Wanderers 1-2. Stoke City, Sunderland 0-1. En Norwich City tegen Bolton Wanderers 2-0. West Bromwich, Albion, Swansea 1-2. En Wigan Athletic tegen Everton 1-1. Straks wordt nog gespeeld Manchester City tegen Fulham. En morgen Chelsea, Man United. En Newcastle tegen Aston Villa. Tot zover. Langs de lijn. Vanaf 7 uur gaan we gewoon weer verder. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. ADO AZ. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt? Excelsior VVV. Laag. wordt hier gestopt. Perfecte redding. En om kwart voor negen Vitesse nacht. Gaat iemand dan nog inschieten bij uh, Vitesse? Inschieten 1-0. En ook basketbal en volleybal. NOS langs de lijn. Zo meteen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bent u een ervaren manager? En met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht? Ibo Business School biedt managementopleidingen en MBA's.